bestaan, is hem slecht vergaan, van zijn hart kende en de slechts armoede. en hoe men het ook beziet, bijzonder liefde gaat het dus niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet, hij verdient de hopen.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 Is hij de arme Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, hoe u voor het waagt. Houdt u van een vrouw wel trouwt als ze u ook haar ziet, want zonder liefde gaat het niet, nee dan gaat het niet. En zie hier het eind van het lied, zonder liefde gaat het niet, heb je steeds elk ander lief, heb steeds lief.